In Zevenbergen in Noord-Brabant heeft de politie een illegale houseparty beëindigd. Er waren honderden mensen aanwezig. Het feest begon afgelopen nacht in een bosgebied. Er kwamen bij de politie een paar honderd meldingen over geluidsoverlast binnen. Om vier uur waarschuwde de politie al dat het feest moest stoppen. Maar de feestgangers bleven toestromen. De politie vond het te gevaarlijk om in het donker op te treden... en wachtte daarom af tot het licht werd. Pas vanochtend werden de bezoekers van het terrein afgestuurd.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 De Grand Prix van China is gewonnen door Nico Rosberg. Het is voor de Duitse Formule 1-coureur zijn eerste overwinning in 111 wedstrijden. In het algemeen klassement gaat Hamilton aan de leiding. Het weer, vanmiddag wordt het droog en laat de zon zich vaker zien tot ongeveer 10 graden. Maar door de matige tot vrij krachtige noordenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij het tweede uur van OVT, straks in het spoor terug. Het verhaal van de 100-jarige kampeerclub NTKC. Waar tenten op de campings nog steeds niet hoger dan 1,90 meter mogen zijn. En we houden u het komende uur, u hoort het voor 11 ook al... op de hoogte van de stand van zaken bij de marathon van Rotterdam. Ja, maar nu eerst klein groot nieuws. Toen afgelopen jaar bekend werd dat het Nederlandse Nationaal Historisch Museum... niet door zou gaan, was het zeer de vraag of de maand en de nacht van de geschiedenis wat altijd veel publiek oplevert, of die nog wel zouden blijven bestaan. Want dit ja najaars-event was namelijk gekoppeld... aan het Nationaal Historisch Museum. Maar ook al krijgen we geen historisch museum, er is toch goed nieuws. Aan telefoon hebben we nu Pieter Matthijs Gijsbus... directeur van het Openluchtmuseum Te Arnhem. Uh, Pieter Matthijs Gijsbus, zeg maar, wat is het goede nieuws? Ah, goedemorgen, Jos. Dit is Pieter Matthijs. Goedemorgen. Het goede nieuws is dat de maand en de nacht van de geschiedenis... dit jaar in 2012 doorgaat, in oktober... En dat dat georganiseerd gaat worden door het Nederlands Openluchtmuseum en het Rijksmuseum samen. Dat is goed nieuws, daar hebben we ongelooflijk veel zin in. Dus ik denk dat het een hele goede manifestatie gaat worden. Ja, en het thema is ook al bekend, arm en rijk. Hoe komen ja, jullie erop? We sleutelen nog een beetje aan het thema, maar de ingrediënten arm en rijk die staan daarin centraal. We gaan komende dagen een, een persbericht uitdoen waarin veel meer details staan over de maand van de nacht. Onder andere exact het thema bepaald. En ook al een inkijkje in wat er in de nacht gaat gebeuren, et cetera. Dus we zijn hard aan de slag om dat uh, nu tot een succes te maken. Ja, want even over die nacht gesproken, dat is ook het thema arm en rijk. En hebben jullie dan een, een beetje een leuke presentator gevonden daarvoor? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Want de taken zijn zo verdeeld dat het Open Luchtmuseum zich op de maand concentreert. Dat is een forse klus. En het Rijksmuseum doet de nacht. En uh, het Rijksmuseum moet zelf bekendmaken wat zij in de nacht uh, oh, dus, dus, al aan attracties dus, hebben geboekt. Dus je weet het wel, maar je mag het niet zeggen van jezelf. Ik denk dat het zo is. Juist. Uh, goed, uh, nou ja, dan, dan zullen we er verder het zwijgen maar toe doen... over die presentator. Maar let op, het is een heel bekende Nederlander... maar dat wordt dan in het najaar wel bekend. Goed, uh, kunnen wij verder rustig gaan slapen... in die zin dat uh, de nacht en de maand gaan nu door... gezamenlijk optrekken door het Rijksmuseum... en het Openluchtmuseum. Uh, die nacht en die maand die zijn de aankomende tien jaar verzekerd. Dat gaat gewoon samen gezellig door. Daar kunnen we op rekenen? Helemaal niet. Helaas. Pardon? Nee, hoe dat nou verder moet in 13, dat is onbekend. Wij nemen in onze opdracht voor dit jaar mee een analyse, een soort verkenning van hoe het nou moet na deze periode. Want het is zoals je aan het begin zei, deze klus, deze nacht en maand, waren aanvankelijk gekoppeld aan het NAM. En daarvoor aan anno, en daar had het OCW-ministerie ook budgetten voor ter beschikking gesteld. En die zijn nu voor 12 ter beschikking gesteld, maar niet voor de periode daarna. En maand en nacht zijn zo professioneel dat daar toch wel wat geld mee gemoeid is. Maar even, even heel kort, ik heb altijd begrepen, jullie krijgen een paar miljoen... en dan mag die nacht en de maand moet daar ook voor gedaan worden... door het Openluchtmuseum en het Rijks. Je nee. zeggen, met een paar miljoen moet je het toch kunnen doen? Ja, nee, zo is het expliciet niet. Want die taken waarvoor het Nederlands Openluchtmuseum... op verzoek van de staatssecretaris het afgelopen tijd plan heeft gesmeed... die zijn voor de kanon ook in samenwerking met het Rijksmuseum... Digitale geschiedenis van Nederland en de samengaan met het uh, kennisinstituut V, het NCV, hè, rond immature erfgoed. Maar maand en nacht maken daarvan expliciet geen deel uit. Goed. Nou ja, we, we gaan het afwachten, uh, Pieter Gijsjus. Wij hopen dat die nacht en de maand gewoon wel doorgaan. En we wensen je veel succes ermee. We gaan er nu iets heel moois van maken. Goed zo. Dank je wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Stel je voor, je zit zo'n tien jaar in de Gulag. Je komt eruit en je meldt je opnieuw aan bij de Communistische Partij van de Sovjet-Unie zulke dingen gebeurden ooit in het voormalige arbeidersparadijs. Rest de vraag, hoe was dit mogelijk? Over die vraag schreef de engels nederlandstalige historica... en onderzoekster bij het NIOD, Nancy Adler, een prachtig boek. Het heet Keeping Faith with the Party... Communist Believers Return from the Gulag. Ja, en Nancy Adler, uh, Adler is bij ons. Nancy, uh, eigenlijk is er maar één vraag, hoe is het mogelijk? Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar eerst even dit... Uh, hoe lang duurde het allemaal bij elkaar, de gulag? En over hoeveel slachtoffers en gevangenen hebben we het eigenlijk? Ja, meteen uh, een grote vraag in de ja, debat. Uh, niet, niet, niet hoe lang de, de gulag duurde, want dat is in de twintiger jaren. Eigenlijk begonnen eigenlijk onder Lenin. Uh, maar het is uh, onder Gorbachev in 87 dichtgegaan. De cijfers, um, ik zal het uh, ja, kort uh, proberen samen te vatten... Tussen, wat we weten is dat tussen 1930 en 1956... geheime reden van Khrushchev... Eh, dat tussen 17 en 18 miljoen burgers vonnissen hadden gekregen... voor kampen of gevangenissen. We weten ook dat in de jaren 37-38, de hoogtepunt van de terreur... Eh, rond 3 kwart miljoen burgers waren doodgeschoten. Alleen in die periode alleen. Dan gingen er natuurlijk miljoenen dood aan dwangarbeid, ziekte, et cetera. Dus laten we zeggen rond 12 miljoen burgers waren slachtoffer van het Stalinisme. Goed, nou dat zijn heldere cijfers. Uh, een van de bekendste slachtoffers, Nicolai Bougarin... het gouden kind van de revolutie, genoemd tijdgenoot en kameraad van Lenin... in 1938 tijdens de showprocessen van Stalin eiste aanklager... en dan citeren we maar even... dat dit ongedierte wordt verpletterd vanzelfsprekend in naam van het volk. En dan gebeurden er twee ongelooflijke dingen. Hij allereerst heeft bekend schuld. Hoe kan dat... Boegaren was inderdaad een van de oprichters van de revolutie. Hij geloofde enorm in het systeem, ook in Lenin. Hij was ook lang gemarteld. Hij wist ook dat het kansloos was dat hij het zou overleven. Hij hoopte wel dat het systeem Stalin zou overleven. En er was natuurlijk nog een een zeer belangrijk aspect bij uh, de zogenaamd hostage principle, uh, de gijzelaarprincipe. Zijn familie, uh, hij had een jonge vrouw en kind en die waren ook gevangen genomen. En heel vaak werden gevangenen ook, uh, zagen ze hun familieleden in gevangenis. Ze waren al gemarteld. Dat was ook een grote motivatie. Ja, nu, nu, nu, nu, nu als hij, zijn vrouw, wordt ook tot 20 jaar. Gulag veroordeeld. Als ze terugkomt, is het eerste wat ze doet... is rehabilitatie voor hem die is geëxecuteerd proberen te krijgen. Je zou zeggen, ik wil met het klerenzootje niks meer te maken hebben. Leg dat dus uit. Hoe kan, wat is nou een psychologisch mechanisme dat je dat gaat doen? Nou ja, ik bedoel, de katholieken hier in Nederland doen dat ook wel. Ze zijn inmiddels zover dat ze dat niet meer doen. Maar de, de, hoe, hoe ligt dat nou? Hoe kan dat nou? nou ja, laat, laat ik in ieder geval zeggen over dit specifieke geval. Uh, zij vond dat, uh, dat ze rechtvaardigheid wilde hebben. Ik heb ook een, uh, een lotgenoot van haar geïnterviewd, Natalia Rikova, toen ze negentig was. En zij wilde ook dat haar vader, Rikov, een, uh, een lotgenoot van Bulgaren, werd gerehabiliteerd. Voor, uh, ja, omwille um, justitie, rechtvaardigheid. En omdat ze geloofden in de partij toen. Niet de partij dat later bestond. En uh, ze kregen pas rehabilitatie in 88 onder Gorbachev. Dus ze moesten al die jaren wachten daarvoor. Ja. Maar, maar dat geloof in de partij, dat is dus bijna zo sterk als het geloof in een kerk. Zo van, die partij is goed, alleen het personeel deugt niet, denken ze dan. Ja, ja? nou, dat is, dat is eigenlijk een goede samenvatting. Uh, een van mijn verklaringen is dat, uh, dat het communisme eigenlijk een vervang religie was. Uh, het was niet per se het geloof. Het was niet per se gebaseerd op feiten, maar op overtuiging, dat het wel goed komt. Uh, Khrushchev heeft ook gezegd in zijn geheime reden... Uh, het socialisme is goed, Stalin was gewoon een slechte socialist. Mm. Dus ze konden ook de schuld geven aan één persoon... en de mensen die hun geloof wilden houden, konden verder. Er waren ook uh, verhalen van mensen die uh, uh, brieven bleven schrijven... vanuit de kampen aan Stalin, om te zeggen dat wettelo wettelo wettelo wetteloosheid heerste... En uh, kampkameraden zeiden, maar weet je niet wat gaat gebeuren nu? Je, je, jij wordt afgemaakt en dan je kinderen. En een van uh, mijn onderwerpen zegt, ja, maar ik ben in de eerste plaats een communist en daarna een moeder. Dus de, de, de vergelijking met de re religie, met de institutie van de kerk, is wel heel sterk. Ja, een soort geloof in het aardsparadijs wat door de Marxisten werd voorgeschreven, Ja, want dat kan op aarde komen. Ja. Dat, uh, we werken daaraan. Ja, maar er klinkt toch iets onvoorstelbaars in. Kijk, um, en, en, en je geeft toch voorbeelden van mensen die aan, aan een brieven schrijven aan een dode Lenin. Hè. Als Lenin dit wist, dan, dan zou het anders zijn. Dus kennelijk is er steeds die, die tweedeling: Lenin goed, Stalin fout. En als, dat, als we Stalin <tus> achter de rug hebben, dan is alles goed. Maar. Wat is hier nou werkelijk aan de hand? Want, want het blijkt soms zelfs dat, dat er mensen zijn... Uit, hè, voorbeelden uit jouw boeken... die, die als dat een communistisch hun eigen leven schrijven als een communistisch leidensverhaal. Wij moeten ons opofferen terwille van de zuivering van de partij en het communisme. Ja, je kunt ook overdrijven met het imiteren van een religie. Ja, dat, dat is ook zo. Mensen, ja, er was natuurlijk de heel bekende uitdrukking waar huid gehakt wordt vallen spanders, of revoluties worden niet gemaakt... Ja, met, wie, om met witte, bakken, uh, ja. moet eieren breken, Goed, uh, ja. Er waren mensen die geloofden dat ze, dat ze helaas een van de spanders waren... die vielen toen de huid gehakt werd. Maar was het ook zo dat ze daar een beetje dat, trots? Uh, nou, trotsheid, in, inderdaad, uh, hoe zeg je dat, martyrdom. Ze, ze voelden zich ook... Martelaarschap, ma ja, ja. Ja, ze hebben dus uh, zich opgeofferd. Voor de revolutie. En ze hoopten ook dat volgende generaties dat zouden herkennen. En dat, dat de droom dat zij hadden echt zouden komen. Een, een, een goede rechte communisme. En Lenin die bleef ook wel een heilige voor sommigen. En dat was een van de problemen onder Gorbachev. Ja. Uh, Alexander Munnenhof zit hier ja. nog aan tafel. Uh, ja. uh, onze columnist, maar natuurlijk ook jarenlang Rusland-correspondent. Uh, uh, klinkt het je allemaal... Heel bekend in de oorlog. Ja, zeer bekend. En uh, ik moet ook zeggen, Boegarin was natuurlijk de, wat uh, genoemd werd, de, hè? De, de, de lieveling van de partij. Dus in, uit die, die, die hoofden, dus een soort hoge priester van wat het communisme uh, eigenlijk voorstond. De zuivere uh, leer. En daarom is ook de rehabilitatie natuurlijk heel goed te begrijpen. Want dat willen ze dus, daarmee willen ze ook, zeg maar de leer als zodanig willen ze weer uh, bevrijden... van die last die Stalin erop gelegd heeft. Ja. En, en overigens heel nerveerd heel is dat er ook veel gevallen bekend zijn... dat mensen die worden dan geëxecuteerd of in hun laatste woorden zijn... Uh, laat Stalin dit weten, wat er met mij gebeurt. Hij weet het niet. En, uh, weet je wel, dus, dus, dus zelf maar, Stalin. Wel maar, maar, de, maar de gedachte dat er toch een, weef, een diepe weefhoud in dat communisme zelf zit... en dat Stalin een logische voortbrenging is van dat Sovjet-systeem... die moet je toch ook tegengekomen zijn... Uh, niet in de groep van mensen die bleven geloven. Nee, niet in de... nee. <laughs> maar, maar nee dat begrijp ik maar. Nee, natuurlijk. Ja. Er zijn mensen die, uh, nogmaals, uh, toen, toen Gorbachev zoveel, uh, zoveel onthullingen losliet door de archieven over Lenin... er waren veel mensen die zeiden, we, we waren de grond onder onze voeten kwijt. Want dat was iets waar wij konden ja. in blijven geloven. En daarna hadden ze eigenlijk weinig meer om, te kunnen geloven, om in te kunnen geloven. En waarvan hun ouders zijn ook gestorven. Dus uh, dit zijn kinderen die in. Uh, wiens vaders geëxecuteerd waren, moeders naar de kampen. en zij in kinderweeshuizen terecht gekomen. Dus als je Lenin weghaalt. dan komt er, uh, komt er een realisatie dat er dan niks is. om uh, um in te geloven. Er blijft er iets heel zwart en naars over. En dan gaat er in de regel buiten de kerk geen zaligheid. voor de Communistische Partij buiten de kerk partij geen heil, niet meer op. Nou, Nancy Adler, bedankt. Je hebt een mooi boek geschreven. We zeiden het altijd Het is uitgekomen bij de Indiana University Press. Ik neem aan, in Nederland ook verkrijgbaar? Uh, ja, in Nederland ook verkrijgbaar. Goed, goed hartelijk dank. Jullie, ja. We gaan nu voor de laatste maal vandaag uh, luisteren naar Anna Montan en Patrick Lauerens met een nummer van de CD Chinta. Ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dibawa ja. Sinar Bulan Purnama. De Bawa Sener bulan Pur Nahama Ayer Lao per Alun Alun Ombak Mengalun Kapantai Sinder Gura. Jauh. Menambak cantik alam dunia, serta murni pemandangan. Di bawah sinar bulan purnama, hati sedih. Dat die rasa, simiskin punjang hidup sengsara. Semalam itu bersuka. Voor Ja, Anna Montan en Patrick Laurens waren dat. En meer informatie ook over hen is terug te vinden op onze site geschiedenis24.nl slash OVT. En Marnix Kolras gaat ons nu vertellen wat er op die site en op het kanaal Holland-Doc nog meer op historisch gebied te beleven is. Marnix. Ja, Paul, dat is een uh, hele lijst. Allemaal te maken ook met de actualiteit van vandaag. Zo uh, belichten wij de Marathon van Rotterdam uit uh, 1908. Compleet met het uh, verhaal wat er toen allemaal zich afgespeeld heeft op de stoffige wegen uh, in de Maastad. De eerste beelden van die marathon dateren uit uh, 1950. Straks natuurlijk ook uh, de Amstel Golsrace. Wij hebben de eerste beelden van de Kouberg uit 1938. Maar de verhalen van de allereerste beklimmingen op de fiets die dateren al uit uh, 1929. En zoals je weet, zal in uh, 2012 ook de Kouberg weer het wereldkampioenschap uh, plaatsvinden. Dan hebben we herdenken we de. 75 jaar bestaan van de eerste snelweg in Nederland, dat was een stukje A12 bij Soetermeer, uh, werd op 15 april 37 uh, geopend. Maar twee weken eerder viel er altijd het eerste slachtoffer toen iemand uh, de borden niet zag dat je daar nog niet moet gaan rijden en op een uh, enorme kraanwagen te pletteren reed. Uh, over Bali trouwens, jullie hadden het er net met Daniel van Dis over. Dat is een prachtige film op de website te zien uit 1936. Dan Holland Dok, het themakanaal, dat sluit straks aan na de uh, sportrugdocumentaire terugdocumentaire over het uh, kamperen van de NTKC. Met een uh, andere tijdenaflevering waar het hele naoorlogse kamperen, de opkomst en de ondergang daarvan in Nederland uh, is belicht. En uh, vanavond natuurlijk om kwart over uh, negen een terugblik bij andere tijden op uh, de Blauwe Stad. En daarin zou Trix gezegd hebben dat ze, en dat is wel interessant voor de onderhandelingen over de Het Wiegenpolder, nooit meer land in Nederland onder water zou gaan uh, zetten. Nou, dat allemaal uh, te zien op... Uh... En de website en op Holland Dog, ons uh, historisch themakanaal. Waar overigens woensdagavond voortaan altijd de geschiedenisavond is. Met aanstaande woensdag een mooie documentaire over Betondorp. Waarin onder andere Karel van het Reven, Johan Kruijf en Simon Tinkenoog als oudbewoners vertellen over het leven in dit uh, unieke Amsterdamse wijkje. Goed, Marnix Kohaas, bedankt. En even... en dit mag er ah. nog even konden geven. Marnix, geen tricks meer zeggen hè, in het vervolg. Goed. Uh, nou, voor we uh, het spoor terug over de kamperen gaan luisteren... gaan we nu eerst naar Rotterdam... waar volgens mij de marathon nu ongeveer bijna op de helft is. Klopt dat, Andy? Ja, 17 kilometer hebben ze bijna gelopen. Of precies gelopen. Uh, het gaat goed met de tijd, om het zomaar te noemen. Want de kopgroep, nog altijd van 13 man... Uh, met vijf hazen daarin die dus tempo maken... die die marathon ook niet hoeven uit te lopen. Lopen heel hard, want na 15 kilometer was de tussentijd 43 minuten. En 42 seconden. En dan kijk je altijd nog even naar het wereldrecord. 15 kilometer in Berlijn vorig jaar 43,52. Het is maar 10 seconden. Maar toch, het gaat goed in Rotterdam. Wat veel wind, maar dat maakt de koplopers niet uit. Mossop gaat goed. En hetzelfde geldt ook voor de tweede groep daarachter... met de Nederlander Koen de Rijmakers. En ook bij de vrouwen gaat het hard. Miranda Boonstra loopt ook goed. Maar, nogmaals gezegd, we hebben pas 17 kilometer van de 42 erop zitten. Het gaat wel goed. Het is een mooie race. Het is heerlijk om naar te kijken. Goed, Andy Houtkamp bedankt. En uh, nou, wellicht horen we straks voor elven van je of een wereldrecord er nog in zit. Dan gaan we nu naar het spoor terug over kamperen. De oudste kampeerclub van Nederland... Viert eind mei haar honderdste verjaardag. De Nederlandse toeristenkampeerclub, de NTKC, die werd op 5 mei 1912 opgericht door onder andere Karel Denig. De 10.000 leden tellende club organiseert uh, later dit jaar een jubileumkamp op een van de 21 natuurterreinen die ze over heel Nederland beheert. Besloten terreinen. En noem het vooral geen campings. Bevlogen lieden zijn het, maar ook een club vol regels. Geen bingo, geen kauwgomballenautomaten, geen kantine, geen tenten hoger dan 1,90 meter en geen opvallende kleurtjes mogen die tenten hebben. Wel respect voor de natuur en gebruikmakend van eenvoudige middelen. Samenstelling Tanneke de Groot, Techniek, Berry Kamer. Op dit cassettebandje, en uitsluitend verkrijgbaar voor NTKC-leden, staan 50 liedjes van de Terreinbundel ze. Zoals u misschien weet een brede keuze uit de 107 eerder opgenomen liedjes ingezongen door NTKC-leden voor op het kampeerveld en thuis. Zoals alle andere bandjes, ook dit is tot stand gekomen in een huiskamer met privéapparatuur. Er kunnen dus wat oneffenheden in voorkomen. Zing ze. We beginnen met ons clublied. Van de zon en van de Stakkenbeerders, de, de lente is gauw, genoeg voorbij. Het blijde leven maakt je zo vrij. Wat dan, en wordt kampeerder. Dan ga mee met de NTKC, die zal je het kamperen wel leren. En ben je erbij, wel dan, wordt jou mee. Je kunt het dan nooit meer ontbieden. Antiek, hè? Magritte Jong, hoe lang ben jij lid van de club? Ik ben lid sinds 1979, in juni. Ik weet nog goed van waar mijn oudste zoon was geboren, mijn eerste. Op 21 mei, en toen kwamen de muren op me af, hier in Huizen, in het kleine visserswoninkje... Toen gingen we s'avonds fietsen en toen kwamen we hier langs de kust... en toen zei ik, nou wil ik het weten, want hier is het paradijs. Dat we, zagen, staan ja, we zagen of... daar teentjes staan en we dachten... nou, het is vast iets heel privés, maar we zijn erop gelopen... hekje opengedaan, hoewel daar verboden toegang op stond... NTKC, geen idee wat dat betekende. En toen kwam er een man op ons aflopen en verder zagen we nog wat mensen. Nou, echt een reizige kerel met een nikkerbokker aan... En wij zeiden van, goh meneer, ja, sorry. Maar we zijn zo benieuwd wat het is hier. Ja, ja, er is een club. Zeg, kan je daar lid van worden? Ja, maar misschien moet je dat helemaal niet willen. Want er is hier verder niks. Geen kantine en geen warm water. En je mag alleen maar met hele kleine tentjes hier. En dan moet je om de vier nachten... Moet je om de vier nachten moet je, je, je tent verzetten. En toen zei ik van... Nou, dat lijkt me ideaal. Dat sprak ons wel aan. Maar hij keek echt zo'n beetje naar ons. Van, ja, in die tijd, ik liep in zo'n Laura Ashley jurk. Uh, ja, niet helemaal in de stijl van, van de club, denk ik. Maar toch had ik het idee van, ja, dit lijkt me wel wat. Ja, en hoe moet je daar dan lid van worden? Ja, ja, zegt hij, dan moet je geïntroduceerd worden... en dan moet je geballoteerd worden. En, ik zei, nou, ik wil morgen komen... Ja, nou ja, dat was wel een beetje moeilijk. Maar er was een vergadering van het hoofdbestuur of van het club, weet ik veel. En die dan zouden we daar langs kunnen gaan op de fiets nog. En dan zouden we kunnen vragen of we dan proef mochten kamperen. Nou, dat hebben we gedaan. De vergadering in huizen was dat. En de volgende dag hebben we het kindje ingepakt en een klein tentje ingepakt. En zijn we daar op het Berkenweidje gaan staan. En dat was zo heerlijk. Zo zijn we lid geworden. Mijn dubbeldaks tentje. Oh, die is ook heerlijk. Komt vrienden en luister naar wat ik u zing. Een loflied gewijd aan een heel prettig ding. Dat lied is gewijd aan mijn dubbeldaks tentje. Waarmee ik naar honderden kampjes zou beginnen. Zit ik fijn in mijn Is dat Is zo als best dat gewoon? En kort daarna moesten we inderdaad geballoteerd worden. En ik had geen idee van hoe dat moest. Met, met een tent zo klein en dan organiseren. En dat alles op zijn plek. En ik keek wel bij die mensen naar binnen. Met die tentjes. Die hadden alles keurig. En dan met zo'n tenttapijtje. En dan alles had zijn plekje. Ik had dat nooit geleerd, dus het was bij, bij ons een beetje nou, een rommeltje van mijn idee. Dus het was ook heel spannend en allemaal stress. Van, nou, nou, kwam de ballotagecommissie. Daar kwamen de twee mensen van de club. En ja, in mijn beleving ook uh, ja, nikkebokkenstijl en alles strak en keurig. En daar hadden we dan koffie gezet, dat lukte ook allemaal. <laughs> En die kwamen dan dus even zelf hun eigen mok bij zich. Want dat was ook uh, ik was wel grappig, al die dingen. Want dan ging je met je mok, liep je rond over het terrein... en dan uh, praat je op je kopje koffie. Ja, nou, graag dat. Nou, blijkbaar waren we toch goed genoeg... omdat wij voldoende overeenkomsten hadden... Met, van dat we van stilte hielden, van vogeltjes, van rust... en dat we niet te beroerd waren om een handje uit te steken. Uh, werkweekenden vonden we ook leuk... Dus er was genoeg overeenkomst, ook al waren we zo verschillend. Kom, wees toch verstandig en koop je een tent. Waarmee je jezelf en veel vrijer dus bent. Een tent voor vakantie, het kost je een duit. Maar je kunt er elk weekend ook heerlijk op uit. Zit ik fijn in mijn duidelijkstijntje. Is de een vesting Jan Das, u beheert het uh, historisch archief van ja. uh, de NTKC. 5 mei 1912. Ja, dat is de datum waarop we zijn opgericht. En dat, dat heeft toch wel een voorgeschiedenis gehad. Want uh, ja, 1912, dan, uh, dan heb je eigenlijk nog... Uh, geen georganiseerd kamperen in Nederland. Maar ervoor waren al een paar voorbeelden geweest... van mensen die uh, uh, met de tent erop uittrokken. En vooral geïnspireerd door uh, wat er in, de, in Engeland... op dat gebied al uh, was opgezet. Je moet je voorstellen dat uh, het kamperen... eigenlijk ontstaan is uit het uh, fietsen. Je had in Engeland een, uh, de man die ook als eerste kampeerder wordt uh, uh, aangemerkt. Dat is Thomas Holding... Die, dat was een kanovaarder en die had al een tentje op zijn kano van heel zwaar doek. En hij was tevens een fanatieke fietser. Hij heeft in Engeland uh, een, een, een club opgericht, de Bicycle Touring Club. En uh, dat is in 1878 al, dus dat is een hele tijd daarvoor. En toen heeft hij op een bepaald moment ontdekt van... als ik ga fietsen, dan kan ik eigenlijk ook wel een tentje... Daarbij gebruiken ze zo'n tentje op de kano. Dus daar is eigenlijk het tentje begonnen. Er waren natuurlijk al tenten, bijvoorbeeld de militaire kampementen. Hè. Ja, door de eeuwen heen is er natuurlijk altijd al gekampeerd. Maar eh, hier sloopt dus het tentkamperen eigenlijk in het fenomeen toerisme. Dat toerisme is iets van de tweede helft van de 19e eeuw. Toerisme in de zin van dat je erop uittrekt eh, als een vorm van vrije tijdsbesteding. Dus niet eh, vanwege het verkoop van artikelen of zoals marskramen, maar gewoon. Voor de lol, en dat waren dus alleen maar de welgestelden die dat zich konden permitteren. Die holding had in Engeland een fietsclub opgericht, en die had al op een bepaald moment, ik heb hier nu 1899 is uh, genoteerd, toen was er een, een, een bijeenkomst van de Engelse Cycling Tourist Club, en daar kwamen al, die hadden toen al 54.000 leden, moet je je voorstellen. Dus, dus waren er waren ook al 54.000 fietsen geproduceerd in die paar jaar tijd. En uh, toen verscheen die holding op dat congres. Uh, ik meen in, in Harrogate, in Engeland... verscheen die met zijn fiets en een, een tentuitrusting. Dat had hij zelf gemaakt. Die man was een kleermaker. En iedereen die ging daar vol verbazing omheen staan. En uh, daar werd natuurlijk over gepubliceerd. En zo is eigenlijk een zekere bekendheid ontstaan... aanvankelijk met een grote aarzeling van kan dat wel en zo... Uh, rondom dat, uh, die mogelijkheid om met de tent te kamperen. Waarbij je natuurlijk toch al bij de goede bij gemeente... of bij de bevolking al gauw de weerstand had van... zijn dat niet uh, zigeuners, hè? zijn die wel te vertrouwen en, enzovoort. enzovoort, Inclusief de zedelijkheidsnormen uh, die men had. Van mag je wel in je hemmetje je, je wassen in, in een beker en dergelijke. Hè? Dus dat was toen al, uh, gaf al ook in Nederland trouwens... Uh, allerlei problemen. Maar toen begon de kampioen in de AWB begon daarover te publiceren. Dus over de Engelse uh, initiatieven op het gebied van kamperen met de tent. In 1912 een heel nieuw gezicht: aan TKC. Het Beter Kamperen toeristisch gericht. Een TKC tot 1912, toen had je in Amsterdam uh, Karel Denig. Uh, Karel Denig was een zoon van een kleermaker. Die kleermaker kwam uit Duitsland, maar de familie kwam oorspronkelijk uit Denemarken. Vandaan die naam Denig en Karl. Hè? En die is geëmigreerd naar Amsterdam en die vestigde zich in Amsterdam. De vader van Karl Denig had een kleermakerij. En Karel Denig moest een opleiding volgen in Londen op het gebied van het maatkleermaker. En toen kwam hij daar in 1911. En toen kwam hij ook in contact met uh, die Engelse kampeerclub. En hij werd daar ook lid van. Maar omdat hij kleermaker was, ging hij zijn eigen tent maken. En toen had hij die opleiding in, in Londen helemaal afgerond. En toen kwam hij thuis bij zijn ouders. En toen zei hij, ik word geen kleermaker, maar ik word tentenmaker. En dat is eigenlijk 1912. Uh, eigenlijk De start van... Uh, van ook het hele Denig gebeuren, Want die heeft nog steeds een buitensportzaak in, uh, in Nederland. Twee zelfs of drie. Uh, maar dat begint eigenlijk in 1912. En toen heeft hij uh, met, wat, uh, met zijn zus en met een paar vrienden... heeft hij op een zondagmiddag, en dat was dan die 5e mei 1912... zittend op zijn kamer op de Herengracht in Amsterdam... heeft hij de Nederlandse Kampeerclub opgericht. Wat eigenlijk heel bijzonder is... Alleen al in het begrip Nederlandse en dat toeristen, kampeerclub. Als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld uh, zoals die, die fietsclubs waren, zoals de AMIB ontstaan is. Dat waren allemaal plaatselijke clubs in de, in de 19e eeuw. Maar dit is meteen gestart als een landelijke club. En hij kreeg gedaan dat er direct over werd gepubliceerd in de kampioen. Je had nog geen kampeerkampioen trouwens. Dus ze kregen dus onmiddellijk een heleboel belangstelling in het hele land. En toen stroomde eigenlijk binnen een jaar tijd stroomden er tientallen leden toe. Dat waren meestal toch wel welgestelde. Er waren een heleboel, laten we zeggen, officieren. In de eerste plaats, als je het vergelijkt met scouting. Dit was gericht eigenlijk op mensen tussen de. voornamelijk mannen in het begin, tussen de pakweg 20 en 40 jaar oud. Mannen die dus eigenlijk wel lol vonden om een stukje avontuur in die natuur te ervaren. En dat kunt u koppelen aan de hele sfeer die er in die tijd was. Van, van uh, laten we zeggen, de, de ontdekking van de biologie. Hè? Mensen als Heijmans en Thijssen. Uh, de Verkades albums van zomer, herfst, winter. Uh, die waren allemaal toen al verschenen. En na de hand kwamen er een hele reeks natuuralbums achteraan. Van Verkade. En uh, dus er kwam een soort ja, uh, ontdekking van de natuur... als een vorm van vrije tijdsbesteding. Maar dan toch echt wel inderdaad voor de mensen die zich dat konden permitteren. De club groeit uit, op principes gebouwd. En D.K.C. En dat heeft nog niemand als lid ooit verouwd. En D.K.C. Hadden ze idealen? Ik, ik denk eigenlijk vooral uh, idealen op het gebied van de kampeerstijl. Of ze persoonlijk idealen hadden... Dat was heel verschillend. Je kunt uh, die NTKC niet plaatsen bijvoorbeeld binnen een zuil. De katholieke zuil of de socialistische zuil. Ik denk even aan uh, de AEC of de VCSC, de Vrijzinnige Christelijke Jeugdcentrale. Dat soort clubs die dus ook wel buiten verbleven in tentenkampen. Hun ideaal was eigenlijk veel meer gericht op de, op de kampeertechniek. Dat is eigenlijk nog steeds zo, trouwens, bij een deel van de leden. Dus het, het ideaal zat hem toch vooral, denk ik... In, in de sportieve manier waarop men in de natuur verbleef. Al waren er wel idealisten, want een van de andere pioniers was Nico van Suchtelen. En dat was een man die kwam van uh, die gemeenschap van Walden... in, uh, in, in Bussum van Frederik van Ede. Dat waren echte natuuridealisten, die dus de zuiverheid van het één het zijn met de natuur en dat soort dingen. Het leven met bescheiden middelen. En ook natuurlijk, dat is socialistische inslag... van je moet gemeenschappelijk moet je de dingen doen. Je moet tarwe verbouwen om zelf brood te bakken, enzovoort, enzovoort. Daar kwam Van Zuchtelen weer uit, uit die hoek. En dat was ook een van de eerste leden van de NTKC. Dus er waren wel mensen met idealen en zeker ook eerbied voor de natuur. Dat was zeker een ideaal voor, uh, voor die beginners. Maar je had toch altijd een beetje een splitsing tussen... de hobbyisten op het gebied van kamperen en de, de natuurfreaks. Vele kampeerders, zelfs van ver over de grenzen... zijn bijeengekomen voor het paaskamp dat dit jaar te Oosterwijk gehouden wordt. In de mooie omgeving van de Brabantse Vennen staat het eenvoudigste tentje broederlijk naast de meest luxueuze kampeerwagen. De bewoners van dit verplaatsbare dorp weten zich te behelpen en zelfs de jongste leden passen zich gemakkelijk aan. Het hoogtepunt van de dag vormt echter het kampvuur waar men zich s'avonds gezellig rondom schaadt om kampeerliedjes te zingen. Kom, dan mee met de anti die zal het kampeerlof we gaan nu de primus aanzetten. Weet je moet eerst altijd een beetje spiertjes in het bakje doen. Goed verwarmen met de aansteker of lucifer. Maar ik doe het graag met de aansteker. En als het brandt, dan is het wachten. En op een gegeven moment gaat hij. Maar ja, dat duurt eventjes. Uh, mijn oma die kampeerde al, uh, al uh, vrij vroeg bij de club. En uh, die had ook een primus bij zich. Haar broer was zelfs zo kunstig dat hij een primus aan de fiets had hangen dat hij het fietsframe gebruikte als, uh, als tank. Daar werd het petroleum in gemieterd. En dan hoefde hij niet een aparte jerrycan mee te sjouwen. Deze primus die hier staat, die is van mijn moeder geweest. Had mijn moeder s ochtends zette ze de primus aan om koffie te zetten. En die lucht, uh, spiritus en, en petroleumlucht, s ochtends, dat is het ultieme kampeergevoel. Is dat. En dat zit er bij mij diep in. Leuk is dat mijn zoon dat nu ook heeft. Dat Als ik de ding niet aanzet, dan zegt hij, Pap, is er wat aan de hand? <laughs> nee, nee, hij gaat zo aan. De koffie komt eraan. Hij drinkt nog geen koffie, maar het apparaat is toch wel... Uh, uh, erg belangrijk uh, in het hele kampeergebeuren voor ons. Nu gaat hij steeds harder vergassen. En je ziet ook al dat er een uh, mooie gespreidere vlam uit gaat komen. De spiritus is bijna op. Nu, nu hoor je hem goed. Nu ga ik hem oppompen. En dan gaat hij echt, En dat lijkt er wel een straaljager... Nou, je hoort het, het ding maakt flink wat herrie. Ja, nu, nu, nu geeft hij genoeg warmte om uh, nou, alles te koken en warm te maken. Je moet alleen wel altijd opletten dat je, uh, je, je ja, het eten niet verbrandt. Want het, hij heeft echt een zeer, zeer een intense hitte vanaf één punt. Nou ja, dat is dus de Primus. <lacht> Oldschool uh, kamperen. <lacht> Als je dan klaar bent met koken, dan. Uh, het enige die om hem uit te zetten is de druk van de tank afhalen en dus het sentieltje overdraaien. En dan is hij uit. Conservatieve stadslijf, kom eens met die sleur. Gewist dat je gelukkig bent in primitiviteit. Georges Bessanger, u organiseert het jubileumkamp. Hoe zou u de NTKC nou willen omschrijven? Waarin onderscheidt de club zich van andere clubs? Het belangrijkste punt is dat wij als een van de weinige eigenaars zijn... van onze eigen en dat we ze zelf onderhouden. Dat het helemaal zelf het supporting is, dat is heel bijzonder. En dat je er vrij bent om er te komen, te gaan wanneer je wil. Je hoeft niks te bespreken, je kunt er alle tijden uit... het kun je kamperen. Dat kan bij anderen niet. Hè. Bij Staatsbosbeheer moet je tegenwoordig zwinters uh, reserveren... als je er naartoe wil. Staatsbosbeheer is, gewoon, is een overheidsinstelling die terreinen heeft. Het verschil tussen het Nifon en het NTKC is qua mensen niet zo groot. Wel uit het verleden, want het Nifon was echt een, een linkse club eigenlijk. Wij zijn puur op, op kamperen gericht... en het Nifon is gericht op natuurontwikkeling. Dat is een groot verschil. We lopen nu op de zeeweg... Ik ben blij dat ik het zandpad heb gevonden, want het stond niet aangekondigd aan de verharde weg. Dat zie je pas op het moment dat je voor het hek staat. Dan, uh, dan weet je pas dat je er bent. En dat, dat vraagt soms inderdaad uh, het nodige zoeken. Want uh, ja, zonder platte grondje kun je het bijna niet vinden als je de eerste keer komt. Dan moet je echt uh, dat, uh, heel erg gespit zijn. Nou, ik moet hierin. En dan sta je denk je nog van, zou dit wel goed zijn. Dan moet ik zand op of zo. Maar dat is ook het leuke van de NTC, dat die terreinen op, op een plek liggen die je niet verwacht. Dat de toegang altijd wat verborgen is. Ook dat je vaak als je komt en de boel is op slot, dan moet je een sleutel ergens halen. En, uh... Als je dan vergeten bent uh, waar het sleuteladres was, dan heb je dus een probleem. Ik ben zelf vorige week uh, op de fietsweg geweest... en bij het ene terrein bleek dat de sleutel net weer ergens anders hing dan wij dachten. En die, maar daar was de boer thuis en die zei, heb je het blaadje niet gelezen? Toen bleek dat uh, de sleutel hing aan, het, aan de derde paal ergens in een kastje... want de mensen waren bang voor zijn honden. Dat moet je wel weten, want anders dan heb je geen water en heb je geen toilet of zo... Als er niemand is, dan ben je de eerste. En de eerste is ook altijd degene die de kampmeester is. Als er, geen... Als er nog niemand is en jij bent, dan ben je op dat moment de verantwoordelijke leidinggevende tussen haakjes. En uh, schrijf je iedereen in en reken je iedereen af. Uh, dat... Er wordt hier flink gewerkt, want het is een werkweekend op het uh, terrein van, uh, uh, van Huizen. Niet de camping, maar het terrein. Het kampeerterrein, ja, heel ja, goed. En het zijn allemaal vrijwilligers die hier aan het ja, werk zijn? Het zijn allemaal leden die uh, dat, uh, ah. ze zijn bezig aan de hoofdwaterlijn. Die is van de winter op een of andere reden, geloof ik, stuk gevroren. Uh -huh. En uh, dat uh, is een vrij ingrijpende klus. En dat doen leden dus zelf. En als je dat zou moeten laten doen, ja, dan kost dat duizenden euro's. En nu uh, staan in het weekend uh, flink wat werkers. Want als ik op de parkeertrein kijk, staan er wel uh, 15 ja. tot 20 auto's. Dus, en er zijn ook de nodige uh, tenten en caravans. Dus er zijn uh, vrij veel mensen aan het ja. werk. Die... Maar het is wel uh, de kurk ook weer uh, waar deze club op drijft. Dat mensen inderdaad uh, zelf in de bak gaan. We zijn nu het terrein opgelopen. Er staat een heel klein bordje met NTKC, maar... Ja, als je iets harder rijdt, dan had je ook het hek weer voorbij gereden. Wat is dan de procedure? Je komt hier aan op een terrein en je wilt hier kamperen. Als je niet de eerste bent, het hek is open, dan kun je verwachten dat er iemand kampmeester is. Dus dan is het zo netjes dat je even gaat kijken wie dat is. En meester geeft die aan waar hij staat ongeveer. Men kan een tent of een caravan wezen waar een geel vlaggetje met een op ophangt. En als hij er is, dan is het gebruik om je even voor te stellen en gedachten te zeggen... En dan ga je je tent of je caravan neerzetten. En dan, meestal geeft hij zelf aan wanneer die wel inschrijven of zo. Want er moet sowieso ingeschreven worden dat is gewoon wettelijk eis. Je moet een nachtregister hebben of zo. En het, nou, hij, hij vraagt naar je, je lidmaatschapkaart en, en je nummer, en dan schrijft hij in. En hij rekent af. Zit ik fijn in mijn doebel dakstentje? Van mijn dubbeldakstenntje... Is zo sterk Ja, ik vind het toch een beetje een vreemde benaming, kampmeester. Dat is toch ja, die beetje... discussie hebben we wel heel vaak gehad. Want het, het, het, ja, het, het heeft een soort verbinding met. Wordt er wordt gewoon eens gediscussieerd over een andere naam. Omdat het inderdaad ja, een beetje een Tweede Wereldoorlog en zo. Maar iedere keer is het van ja. Het, het geeft wel aan waar het om gaat. Het is iemand die het kampen het, het, op, op een positieve manier. Bewaakt. Dus uh, ja, je kunt er heel moeilijk over doen. Maar het is zo ingeburgerd om dat nou weer te veranderen. Karel van Eek, hoe lang ben jij lid van de NTKC? Dit jaar 39 jaar. NTKC bestaat ook wel een beetje berucht, bekend uh, om zijn regels. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad? Een aantal jaren geleden waren wij toe aan een uh, nieuwe tent... En uh, we hadden behoefte aan een tent waar we in konden staan. Nou, uh, de NTKC-regel is 1,90 meter hoger, uh, staan we niet toe. Maar tegelijkertijd uh, zie je wel dat er uh, ten opzichte van uh, caravans uitzonderingen gemaakt worden voor mensen die dan toch 4,50 meter uh, mogen in plaats van 4 meter. En uh, ik heb toen opgebeld naar het uh, clubbureau uh, met iemand... ik weet niet met wie, maar met iemand van het bestuur uh, gesproken... van ik wil graag een tipi tent uh, aanschaffen om die en die redenen. En dan heb ik zowel de, zeg maar de, de, de, de medische kant van de redenen gegeven... gezien uh, de stabiliteitsproblemen van mijn echtgenoten... als de algemene uh, behoefte om te kunnen staan in een tent. En wat ruimer de mogelijkheden te hebben om je slaapplek te creëren. Nou, het antwoord was heel vlot uh, en heel duidelijk. Nee, dat is niet toegestaan, want de kleinste type tent is 2,40 meter hoog. Ja, oké, okay, die is 2,40 meter, 40, dat klopt. Maar het hele model past natuurlijk perfect in het beeld... van de manier van sportief kamperen binnen de NTKC. Zeg, en dan kijk nou eens naar de koepeltenten die we toestaan op onze terreinen. 1,90 meter hoog. Oranje van kleur. Drie meter lang tunnelmodellen. Dat mag allemaal wel. En dan zou je niet met een Tipi-tent mogen. Wat is dit? Nou, ik heb uh, nul op het erkest uh, gekregen. En uh, het, is, het was mij niet toegestaan om met een dergelijke tent binnen de ente te kamperen. Dus uiteindelijk hebben we besloten om die dan ook maar niet aan te schaffen en hebben we een andere tent uh, aangeschaft, maar nog steeds met het gevoel we hadden zo graag die tipi tent uh, willen hebben. En uh, nou ja, recentelijk heeft de NTKC in januari een uh, weekend kunnen laten organiseren waarbij allemaal tipi tenten op dit terrein toevallig uh, hebben gestaan. Dus er zal allicht een verschuiving aankomen. Maar ik vind uh, met name de regelgeving rondom je kampeermiddel... daar zouden ze mee moeten ophouden. Laat iemand kamperen in wat hij wil... en leg de nadruk op het gedrag van de mensen uh, tijdens het kamperen. En het gaat volgens mij niet om het kampeermiddel... Maar het gaat om je kampeerhouding. Kamperen is de mooiste zomersport, waarvan je steeds maar jonger wordt. Je trekt er door je mooie Nederland, langs bos en hei en je er met een uh, caravan en je kleinzoon? Ja, je mag ook maar niet zo met een caravan hier. hè? Dus ik gevraagd bij het clubbureau, van, ik heb last van mijn rug. Ik ben ook al zo, zoveel jaar lid. En nou, dat mocht dan, dan kreeg ik ontheffing om met een caravannetje te mogen. En toen heb ik een caravannetje gezocht dat net zo oud was... als uh, dat ik lid ben van de club van 1979. Een eribaartje met een hefdakje. Zo mooi met echt hout en uh, ja, heel sfeervol. En dan toch alleen maar één luifellapje Dat je toch het gevoel hebt dat je buiten leeft. Maar dat je wel alles rechtop kan doen. Zo heerlijk hier. Geen bingo, geen kantine, geen kauwenballenautomaat. Nou, ja, perfect. Ja. Er zijn een aantal leden die toch wel eens tegen regels aanlopen. Hè? Ja, ik loop daar ook tegenaan. De regels moeten er zijn. Kijk, als ik zelf kampmeester ben, dan kijk ik ook naar mensen die nieuw zijn... en die dan een tent hebben, knalrood, met grote ramen. En dan zeg ik ook van, goh, nou, je bent zeker pas lid, hè? Ja, ja, ja. Maar andersom, uh, ja, ik ben dan... Ik hou ontzettend van een klein, heel klein vuurtje in mijn uh, barbecue bij, bij de tent of bij de caravan. Dat mag niet bij de NKC. En toen ik dat twee jaar geleden toch een keertje had gedaan... omdat mijn kleinzoon in de caravan sliep en ja, kon ook niet weggaan... ook niet naar de kampvuurkuil. Dus na het barbecue een paar takjes erop... Ja, dan komt er meteen een van de kampmeesters of oudere leden van... ja, uh, dit uh, mag niet bij ons. Maar dan heb ik het soms wel even gehad. En als je dan vraagt waarom... en dan uh, ja, nee, dan wordt het een zootje mm -hmm. en... Uh, de angst dat het een zootje wordt, ik denk dat het heel erg meevalt. Samen aan het kampvuur voor je zwerverstand zit je vaak te denken hoe gelukkig of je bent. Vrijheid is zo kostbaar, wees er zuinig mee. Een stemt hier op aarde, gelukkig en tevreden. Natuurlijk moeten de regels zijn, maar... Hoe vind jij dat het verder moet? Samar. Want er zijn allemaal discussies, hè? Je hebt een beetje de behoudende en de rekkelijke. Ja, de behoudende en de rekkelijke. Hm. Ik denk dat we elkaar wel kunnen vinden. Ik denk dat de behoudende... Uh, uh, dat het ook een stukje pijn is, want die hebben veel geïnvesteerd. Het zijn vaak de, de mensen die al vroeg met pensioen zijn gegaan... die veel Gekampeerd hebben die veel met de caravans ook staan op de terreinen... die daar hard werken. En ik heb het idee dat ze dat niet prettig vinden... dat er dan allemaal volk komt wat maar doet. En dat ze het idee hebben dat die weinig waardering hebben... of weinig respect voor onderhoud of wat er moet gebeuren. Maar... Er is ook uh, ooit een kamplied gemaakt, hè? Ja, er, er zijn heel veel kampliedjes. We, we hebben, ik zat vroeger bij, bij het muziekgroepje met Fons Goossens... En dan hadden we uh, muziek- en, en zangweekendjes. En dan hadden we de gitaren bij ons en de mondharmonica's. En we hadden boekjes gemaakt. En dan gingen we bij het kampvuur gingen we gezellig uh, met iedereen zitten zingen. Adelie. Maar er zitten ook hele oude liedjes bij. Echt zo van, nou kom bleekneuzen uit de stad. Uh, uh, kom naar buiten, want uh, nou, het is hier zo lekker. En, uh, nou, ja, een beetje... ha. Uh, wat heb je daar? Oh, je hebt de tekst. Oh, nou, super. Voor JC Kaderius van Veen Senior. Nou, oh, uit 1920 komt hij ook. Ja, ja. Oh, enig. Zullen we het proberen? Obstakels. Van zon, en van man en van bas en van hij. en niet en de meestal meer. De lente is gauw, genoeg voorbij. Het blijde leven maakt je zo vrij. Op dan en wordt kampeerder. Dan met de NTKC. Die zal je het kamperen wel leren. En ben je erbij, dan wordt je al vrij. Dit was het verhaal van de honderdjarige NTKC. U kunt hiervan een cd krijgen door 7,50 euro over te maken... naar Giro 444600 van de VPRO, En heel veel ondervermelding van NTKC. Dus 7,50 naar Giro 444600 van de VPRO. En hiermee zijn we voor vandaag weer aan het einde gekomen van OVT. Straks na het lange nieuws, de perstribune van Max. En in die perstribune vandaag eh, onder meer... te gast Sander van Horen, Midden-Oosten-correspondent en als sportgast... Uh, ...Alexander Pastoorst, en dat is de trainer van NEC. En natuurlijk uh, wordt u ook tijdens de pestribune op de hoogte gehouden... ...van de stand van zaken bij de marathon in Rotterdam. Uh, want uh, ik denk dat u zal finishen in het eerste uur van de pestribune. Wij gaan nu voor het nieuws ook nog even naar Rotterdam. Ik heb hier het beeld ook op staan. Ik zie geloof ik twee man voorop lopen, Andy. Nee, dat is, was het maar waar, want dit is de grote favoriet Mosop. Die heeft het uh, wat moeilijk. Hij zou het wereldrecord gaan aanvallen, maar het is zo ontzettend zwaar. Zojuist hebben ze een heel zwaar gedeelte gehad, de Erasmusbrug terug. Uh, daar waren ze in het begin al overheen gegaan. En het gekke is, voor die lopers lijkt het alsof hij twee keer zo hoog is als je uh, de wind tegen hebt... en een kilometer of 25 al in de benen hebt, want dat heb je op dat moment. Ze, dus, ze lopen nu tussen de 25 en 30 kilometer een kleine... In een kopgroep met uh, drie man. Waaronder twee Ethiopiërs. Uh, heel goed lopend: Feleke en uh, Adane uit uh, Ethiopië. Het wereldrecord, hoe zit het daarmee? Ja, het, ik, ik, ik heb me twijfels. Het uh, weer is toch uh, te slecht voor een wereldrecord. De wind staat uh, toch flink te wapperen en te waaien. Als ik naar de shirts kijk van de lopers, dan zie ik die uh, shirts toch flink heen en weer gaan. En dat is uh, jammer. Maar een hele goede tijd komt er zeker uit. Ook bij de dames waar er goed gelopen wordt. Hoe is het met de Nederlanders? Koen Rijmakers wil de limiet voor Londen halen. Is 2-10 rond. Daar loopt hij ongeveer op. Het zal ook heel moeilijk worden voor hem. Om dat te halen. Maar er kan nog heel veel gebeuren. Want we hebben nog uh, aardig wat uh, te lopen. Zo'n kilometer of 12, 13 in de Marathon van Rotterdam. De Nederlandse Boonstra loopt ook erg goed. Loopt ook rond de limiet voor Londen voor de Olympische Spelen. Maar alle ogen zijn nu gericht op de kopgroep van drie man. Waarvan er twee uit Ethiopië komen. En één uit Kenia. En zij hebben bijna 30 kilometer in de benen. Ja, en die, wij zagen ook iemand vallen geloof ik. Maar we hebben geen gluiter bij aanstaan. Wat is er precies gebeurd? Ja, hij, hij struikelde, was dus... Steven een Keniaan. Ja, en als je valt, dan is het echt gebeurd met je. Dan kun je het vergeten, die ligt ook een heel stuk achter de kopgroep. Het was wel een van de mensen die heel lang in die kopgroep heeft gelopen. 13 man bestond de kopgroep uit met vijf hazen. Die hazen die 20 tot 30 kilometer lopen, zijn er nu uit. De belangrijkste hazen, er is er nog eentje. Maar die heeft ook als afspraak dat hij eventueel de marathon mag uitlopen. Dat is een Keniaan. Het is mooi om naar te kijken kijken, bijna 30 kilometer gelopen, 1 uur en 27 minuten zijn de heren onderweg en ze hebben nog even te gaan. Oké, okay, en die houtkant bedankt en uh, de finish valt dus in het volgende uur. Over zit erop voor vandaag, wij wensen u nog een heel prettige zondag en tot volgende week. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden. Singles in Nederland. Ja, ik bepaal alles zelf natuurlijk. Ik ben redelijk ad hoc. Het wordt er nog steeds meer, vooral in grote steden. Heerlijk is dat, voor het vrijgezellen bestaan. Hoe doe je dat eigenlijk? Leven in je eentje. Maandag naar Utrecht, dinsdag naar Rotterdam, woensdagavond. Uh, Vandaag in een cursus Alleen zijn, deel 2, een vrije tijd. Als ik het moeilijk vind om ergens alleen naartoe te gaan, neem ik mijn camera mee. Vanavond, 9 uur, Alleen zijn.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 Maak die chicken weer flyen master en haal die plofkipper uit. Meer weten? Kijk maar op wakkerdier.nl. Dit is radio 1.